het van zon, zee, Zandvoort en Zomerhit. Ja, en dan ben je in het tweede en laatste uur van zie het aangekomen en ja zoals beloofd hier bij de mix FM met een hefletter... Het komende uur nonstop in de mix. Pleasurecraft. Dit is hier Zandvoort 106,9, 104,5 of natuurlijk via zieven tex tv. Of op de livestream www.cfmsantwoord.nl Baby, I, like me, baby, I like me, baby. See I'm zone forge! Voor be same, come en see. And I saw en behold a White House. Hey, leuk dat je nog steeds bent ingezakeld op jouw CFM's antwoord. See it in the house. Met de laatste beats van Pleasurecraft hier in de mix. Mijn naam was DJ JK. En ik zeg volgende week vrijdag. Zelfde tijd, zelfde plaats. Weer twee frisse vrijdaguurtjes. See het. En wie weet. Wat een uurtje extra bonus biedt. Tot volgende week vrijdag. Tot ziens.